Het NOS nieuws van 11 uur. Want je hebt gemaakt met het NOS Journaal. Bij de middelbare school My College in Spijkenissen is een politieactie aan de gang vanwege een dreigende situatie. De leerlingen zitten nog in de school. Agenten met kogelwerende de vesten staan buiten. Er zouden ook gewapende agenten in het gebouw zijn.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 De spanning tussen moslims en boeddhisten is in het afgelopen jaar al opgelopen. Boeddhisten beschuldigen moslims ervan dat ze mensen dwingen zich tot de islam te bekeren en dat ze verniedingen aanrichten bij boeddhistische heiligdommen. Steeds meer landen spioneren online in plaats van ouderwetse inlichtingenoperaties door spionnen. Wordt er steeds vaker bij bedrijven en onderzoeksinstellingen digitaal ingebroken? Staat in het jaarverslag van de AIVD. Digitale spionage is laagdrempelig, goedkoop, moeilijk traceerbaar en heeft een groot potentieel bereik. De IVD maakt zich ook zorgen over digitale sabotage van de infrastructuur.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 Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe met kans op lichte regen of motregen. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen wisselen bewolkt en af en toe een bui. Dit was Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A1 naar Amsterdam. Voor het knoop het Meer 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Vanaf de A10 Oost naar de A10 Noord zijn bij knoop het Watergraasmeer 2 rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het nummer verhaal van iemand die een geldprijs in de loterij wonnen. Gewonnen heeft en naar vrienden en familie trakteert op een cruise -tocht over de Rijn naar Duitsland. Het fijn kemmers zich door een op iedere regel appetit op. Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn... en s'avonds in de magen schijn, schijn, schijn. Nou, het nummer van Louis Davids en Rika Davids... die heb ik helaas niet bij me. Maar het werd in 1969 in Nederland erg populair... door de uitvoering van Willy Alberti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 Eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge eulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk kromme rommeteun Bootsplank was pisto's Ligt je zaar, welk gevaar Riep al op, ik word zo na Oeh, ja Het reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn Zavonds in de maanden Schijn, schijn, schijn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 Vier, vier, vier, aan de zwier, zwier, zwier, op drie, vier, vier, zo reis je naar. En liever met zijn schuit, schuit, schuil. Allemaal in de kajuit, juit, juit Die is zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. De olie man van het plein.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 Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van uw af aan vergeten. Wat jij het liefst de s'avonds lust zelfs hoe je vrienden hebt bekut.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 in de jaren 30 hadden muziekensembles wel dergelijk aanbod. En nog veel succes met dit, uh, met dit genre. En de dominante binnen de jazz kwam pas eind het einde door de komst van de bebop in de jaren 40. U hoort ze nu, de mens. De Ramblers, heb u vaak gehoord in dit programma. U hoort ze nu met kleine man in de maan. Bij me lachend, dan heb ik iets doms gedaan. Kleine man in de maan, ik heb je gisteren wel zien staan, zeg denk je daar soms aan? Zag wel je geiten geknippig keer op keer, Oei. dat doet immers geen heen. Mijn man in de maan, je kijkt me. Nu.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 Zonnetje gaat van ons scheiden Slapen wij straks ongestoord Dit was dan de vluilen van Roets Wiederelen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 Vruile van roots -Viderele. Voor wie moet ik hier dan de zit zitten spelen? Ach, ga even kijken, mijn huisknacht Marines. Ga kijken of ergens nog iemand te zien is. Marines zijn vruile hier te hun huizen. Zijn enkel de muizen, alleen maar de muizen. Zij toen de vrouwen, laat binnen, laat binnen, dan ga ik meteen mijn concert maar beginnen. Ze speelden van ping, pingeling, pingelap, daar kwamen de muizen van achter het behaar. Ze dansten de polka bij deze muziek, ze waren een dankbaar aandachtig publiek. En toen het stuk uit was, toen kwam er applaus. dat klom in de vrouwen koud <tiep> En riep... Zo mooi hebben we nooit horen spullen. Lang leven de vrouwen. lang leven de vrouwen. En dat was die Blok met En Niemand Die Er Luisteren wil. En daarvoor muziek van Jelle de Vries met Vers Van de Pers. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort...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 Mogelijk misschien de eerste Europese artiest die een elektrisch gitaar bespeelt. Een Epiphone Model Electric Model M. Zijn gitaarsound werd bepaald door het geluid van het orkest Frans Wouter. Met John de Bol op accordeon en Tel van Brinkhoff op viool. We hebben het over Erik Christiani. Nederlandse gitarist, zanger, componist en natuurlijk tekstschrijver. En u hoort hem nu samen met Tom Payne met Kruiddamp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 Toen is het een hel en gaan ze en de keer. Af en toe, hij leeft heel best zoals het was waleer Dan is ook alle romantiek met eens slag van de baan Dan tref je SS kruid dan en de ruwe haakt hij aan Er hangt een kruid op de vleer En kogels vliegen in het rond Tril de westen dat hij leeft als een de schip het teken geeft Schieten maar, verdedigt ieder stukje grond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 Zegt, zing en het maling compleet aan de rest de oudjes die doen het nog best, jaren, jaren.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 Al zijn je kleren ook niet van sardijn, en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je Al heb je de ongeschoren aangeschoefd, waar je als fatsoenlijk mens aan bellen moet,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 het was voor mij, dat heb je toch geweten, al liet je mij rikkels in de kamer, en sloeg je vaak bij de openblad. Toch kan slechts hij ontscheiden, omdat ik zo van je hand.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 Say hey. We'll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 Mijn hartje bel en dans orkest, pom. Ploem, ploem, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alles naar een roem, roem, roem zoals de trom. Maar je kijkt naar mij niet om, Is dit maar ploem, ploem, waarom. Ja, u hoorde een veel plaat hier, zeker in dit programma. Zandvoort uit Zandvoort.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 Het werd laat, laat. Pa werd, werd kwaad En mamaatje, en mamaatje en wist, geen wist geen raad In de nacht kwam ze thuis met een blos Oh, het was toch zo mooi in het bos En haar witte boezem Was nauwelijks bedekt En haar sneeuw de boezem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 Maar al, snel, maar al snel kwam een rel, kwam een rel maar, ging kijken, maar ging kijken bij het stel, maar werd winter nog dan zijn manchet. Sjaan zat op de rand van zijn bed.